Hey dag, ik ben Hanneke van Zessen. Dit is het nieuws van NOS op 3. Iedereen die deze week uit het zuiden van Afrika terug is gereisd... moet zich laten testen. Moet vanwege de nieuwe Omicron variant zegt demissionair minister De Jonge. De GGD gaat contact opnemen met iedereen die sinds maandag... uit het zuiden van Afrika naar Nederland is gereisd. Over de nieuwe variant is nog weinig bekend. Er wordt nog uitgezocht of het besmettelijker is dan de Delta-variant. In het Verenigd Koninkrijk zijn twee mensen omgekomen tijdens een storm... Ze werden geraakt door vallende bomen. De wind is afgezwakt, maar zorgt nog voor veel problemen... zegt correspondent Fleur Lounsbach. De storm komt vanaf het oosten. En op sommige kustplaatsen worden ook hele hoge golven verwacht. En we verwachten vandaag ook meer storingen in het openbaar vervoer... en op snelwegen. Op sommige plekken wordt er ook gewoon afgeraden om te reizen. In Schotland en Engeland kwamen door de storm... tienduizenden huizen zonder stroom te zitten. De Oranje leeuwinnen zijn aan het voetballen in Tsjechië... voor het WK-kwalificatieduel tegen Tsjechië. Eigenlijk zouden ze gisteren... Spelen, ...maar door de zware sneeuwval in de stad Ostrava was het veld compleet wit... ...en was voetballen geen optie. De eerste helft is inmiddels gespeeld. Ze staan 1-0 achter. Veel concerten en optredens zijn weer afgelast of doorgeschoven... ...door de nieuwe avondlockdown. Maar, dacht een Utrecht studentenkoor, dat gaat ons niet gebeuren. Ze waren al bijna een half jaar aan het oefenen voor een concert volgende week. En omdat ze bang waren dat het optreden in het water zou vallen... verplaatsten ze het last minute naar gisteravond... En dat was best spannend. We hebben net nog een extra repetitie gehad. En um, ik zou willen zeggen dat de puntjes dan maar nauwelijks op de i staan. Een beetje laatste avondmaal gevoel. Vlak voor de start kregen ze gelukkig nog een goede pep talk. Ik vind dat we ook dit weer echt heel erg moeten vieren. Ja. Dus alle rennen los. Denk niet aan van, hé, hey, we hadden nog wel eens een repetitie kunnen gebruiken. Helemaal niet. <laughs> dit wordt een heel erg goed proces. Let's go voor u! Na het concert is het weer tijd voor het koor om digitaal samen verder te repeteren. Het weer, het is bewolkt en regenachtig, lokaal wat natte sneeuw... die ook hier en daar voor gladheid kan zorgen in het zuiden en oosten. Het is een graad of vijf vandaag. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het verkeer kan bijna overal prima doorrijden. Eén uitzondering is de A1 van Amersfoort naar Amsterdam. Tussen naar de West en Muiden heb je 10 minuten vertraging.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 Kom eens langs. De entree is gratis. Zin in Zandvoort? Zandvoort yeah! is zin in ZFM. ZFM. Met nu Zandvoort uit Zandvoort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 neem ik u mee op reis terug in de tijd... de jaren 30, 40, 50, 60 en de jaren 70. En dat doen we dan ook met alleen maar mooie, oud-hondonstalige muziek. En de muziek is beschikbaar gesteld door Kordraai. Daar bedanken we hem weer hartelijk voor. Elke week gaat hij naar Zolders toe... en dan zoekt hij weer een bak met platen uit... en die mogen wij dan weer uit gaan zoeken... om in dit programma te verwerken. En als opening hoorde u natuurlijk ons herkenningsmelodie. En die was van Louis Davids met je nog wel oudje. Een opname tegen 1828. En de volgende artiest in 1970, toen niet zijn toch al broze gezondheid het verder afweten. In een korte tijd kreeg hij een lichte hersenschudding en een aantal hartinfarcten. Uiteindelijk nam hij in 1972 afscheid van het publiek met een televisieshow wat hij samen deed met Tante Leen. Willy Alberti, Ramseselfie, Zwarte Riek, Harry de Groot en tekstschrijver Pie Ferris het einde zong hij afscheidslied. Bedankt, lieve mensen. Dan hebben we hebben het natuurlijk over Johnny Jordaan. En u hoort het nu met de Johnny Potpourri En ook zo meteen nog een mooi nummer Ruimensap. als ik me nooit traf. Gaat ik me nooit was was mevrouw, nou dit is er niet één. Zij neemt het vlees, en die krijgt het pijn. doen ik me werk niet goed. Zalat ze me nooit Handwerker hoe handwerken en boenen, dat doe ik als man, omdat zij het zelf niet kan. Ik weet het wel, ik weet het wel. Jouw hart klopt voor een ander. Jij met die rare dingen. Ik laat me. De Van mijn vinger, hier haal je mijn porteur, mijn Hier haal je mijn roosje, me ketting. Mijn liefie, wat wil je nog meer? Hier haal je mijn roosje, me ketting. Mijn liefie, wat wil je nog meer? Had ik. Nou. Als ik een keertje tipsie, dan was het fijn de waar. Ze moppert het alweer, ze moppert het alweer Ze mopper, het alweer, ze mopper het de hele dag Ze mopper het alweer, ze mopper het alweer Ze moppert het de hele dag Niks meer zeggen, hou je smoot Zou niet willen, dan ander het verschool. Niks meer zeggen, hou je mond Za niet willen het een ander het verstoor. Op de Willemstraat ben ik geboren. De Willemstraat is me zo. Daar moet je de jongens en meiden zien draaien van sorgesbroek, het zat en Op de Willemstraat ben ik geboren. De straat is meugent zo. Daar moet je de jongens in maar draaien. Wel een straat. Iedere pruim ligt in het schuim. Ik heb het geproefd, maar dat is ongezond. Ik kreeg het schuim al op mijn mond. Wie heeft er op in de pruim? gedaan? iedere pruim ligt in de schuim. Mevrouw van Dalle, bij ons uit de straat. Was deze dagen zo verschrikkelijk kwaad. Zelfs spinnen met, en schuld eruit voor stommigheid. Wie heeft de zeepsop in de pruimenpap pap gedaan? Alle pruimen liggen te schuimen. Wie heeft de zeepsop in de pruimenpap pap gedaan? Iedere pruim ligt in de schuim. Ik heb het geproefd, maar dat is ongezond. Ik krijg het schuim op mijn mond. Wie heeft de zeepsop in ik heb afgedaan, iedere pruim ligt in de scherm. schuim. Schijnt dat de meid er zelf niets van wist, dat zij zich met de suiker had vergist. Ik denk dat er ogen zijn verzwakt, want ze had de waspoeier gepakt. Wie heeft er zo in de pruim? afgedaan, alle pruimen liggen te schuimen.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 Onbezond. Ik kreeg het scherm al op mijn mond. Wie heeft de zo in de pruimenpap gedaan? Iedere prem ligt in de scherm.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 Als kind heeft je moe je verknikker en snoe zo dikwijls een cent gegeven. Zo'n doodgewone koperen cent beheerst zo vaak het Van niet je voor een cent. De boeren ben, de boeren die nooit naagde. Daarna heb je fijne spersjes, in een zieke tent, maar thuis een biekje met een prake. Als dat zo is. Worden geen zagraaf, maar denk, ach, heeft zo moeten zijn, want als je voor eens bent geboren, dan Leuk op den aard is niet eerlijk verdeeld. De een krijgt met niks doel, alles. de ander die zoekt zijn leven lang voort, In zit steeds in de dans. Wanneer je voor een zet. Geboren ben Je nooit een haak, een eitje gein is in een zieke tijd. maar thuis een biertje met een praat. Of staat zo iemand? dan denk geen zagraaf, maar denk: ach, mijn leven heeft zo moeten zijn, want als je voor een zet geboren bent, ach, dan je nooit. Mooie plaatjes van niemand minder dan Johnny Jordaan. Als eerste hoorde u de Johnny uh, Potpoeri, daarachteraan pruimersap. En als laatste zojuist Johnny Jordaan met Als je voor een cent geboren bent. Zie je CfM Zandvoort, lokale omroep vanuit de badplaats Zandvoort. Iedere zondag tussen 9 en 10 neem ik u mee op reis terug in de tijd... met alleen maar mooie oud-Hollandstalige muziek. En zo ook de volgende artiest. Vorige week draai ik ook al een paar nummers van hem. Manker Nelens begon als bassist en werkte vaak samen met zijn zwager... Koordioniste Johnny Meijer. In de jaren 50 nam hij de artiestennaam Carlo Pietro aan en ging hij onder die naam naar de. Onder die naam het Amsterdamse levenslied vertolken. En in 1987 overleefde hij ten een busongeluk... tijdens een Amerikaans toernooi met Nederlandse artiesten in San Diego. Hij tot zijn dood op in Café, Se in Café de Sjorte Vlander. Het was op het Rembrandtplein En in 1993 stierf hij aan kanker. En op 30 oktober 2005 werd op de kop van de Elandsgracht op het Johnny Jordaanplein in de Jordaan in Amsterdam natuurlijk... een standbeeld voor manken Nederlands onthuld. Daar waren ook Johnny Meijer van borst speelt heeft. Mankenelis, u hoort hem nu met Aan de Amsterdamse Grachten. Aan de Amsterdamse Grachten heb ik heel mijn hart voor altijd. Want Amsterdam wil mij veranderen. als de mooiste stad van ons land. Al die Amsterdamse mensen, al die lichtjes s'avonds laat. Doe jij de vaat, dan laat ik niet uit. Op de tv komt straks een goede film. En daarna maar gaan we onderuit. Alweer naar bedje, arm en slag Ik ga eruit voor een verzetje. Laat de hele mond maar waaien. Spring gerust eens uit de wacht. Een pootje waaien aan het scheven straal. Op een kenden naar Marokko, dat is ook geen gek idee. Met jonge heren, weer fijn kamperen en de abdelaar neem ik mee. Nee. Maar altijd weer datzelfde. Pak jij die zak, maar is de vuilnisman. En ga daarna nog even langs de slager. Ik heb geen vlees meer in de bank. Van al dat schouwen loop ik te hegen. Dan denk ik toch wel bij me. Het geven is Op een tent maar naar Marokko Dat is ook geen goed idee. Een jonge heren wil fijn kamperen en de akker. Jonge heren, wil fijn kampelen en de aangeven ah, neem nemen mee. Ze kunnen kletsen wat ze willen, maar twaalf meiden hebben vierentwintig billen. U niet geloven meer Dan tel ik ze toch nog een keer Je hebt die grote en die kleine je hebt die dikke en die dunne en die fijne Maar ze hebben toch één ding gemeen Er loopt een streep doorheen Niet meer tellen, niet meer delen Geen vermenigvuldiging Tegenwoordig gaat het sneller op zo'n automatisch ding een floppy of een chippie, wordt het zo geprogrammeerd. Maar ik doe het toch maar liever, zoals ik het heb geleerd. Ze kunnen kletsen wat ze willen, maar twaalf meiden hebben 24 willen. En als u het niet geloven meer, dan tel ik ze toch nog een keer. Je hebt die grote en die Ze hebben toch één ding gemeen, er loopt een streep doorheen. Ik ben onlangs in Parijs nog na de Molenroes geweest. Alle nou, dat was weer even snellen, jonge jongen wat een feest. Vaalf meisjes in hun slippie, dansten zomaar de kan kan. Zonder flappy, zonder chippy, zie je wel dat dat nog kan.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 En als ik niet geloof, meneer, dan tel ik ze toch nog een keer. Jij hebt die grote en die kleine, jij hebt die dikke en die dunne en die fijne. Maar ze hebben toch één ding gemeen, er loopt een streep doorheen. Er loopt een streep doorheen. Mank dacht ik zo als eerste aan de Amsterdamse grachten. Daar achteraan laten Boelma waaien en als laatste ze kunnen kletsen wat ze willen. Dat was natuurlijk Mankenelis hier op de lokale omroep ZFM Zandvoort. En de volgende artiest kreeg in 1986 aan de gevel van de Westertoren in de Jordaan een plaket aangebracht ter herinnering aan hem. En zijn vrouw Ria ontplooide na zijn dood vele activiteiten om de herinnering. Te Zo vertoonden ze filmopnames van optredens in buurzaaltjes en natuurlijk bejaardenhuizen. En in 1997 richtten ze een uh, museum op dat in 19 uh, nee niet 19, maar in 2001 heropend werd aan de rand van het centrum. En ze was eerder gast op elke bijeenkomst waar het Jordaan heeft waard tegenhoor. Zich te zien doet je toch goed. Maar wil zo nu en dan een liefste wensen, een beetje levensvreugd en nieuwe moest. Brijze zonnetje onder de mensen, een blij gezicht te zien. Land. Als ik woon bij Monton of bij Nice, in een bungalow dicht bij het strand, waar het weer niet zo buur is en vies, lig ik fijn in de zon op mijn rug, om mij heen bloeit de roze marijn. Het zijn in Den Haag.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 mooie oud-Hollandstalige muziek. En die muziek is dan weer beschikbaar gesteld door uh, collega Cor Draaier die erg veel van deze muziek uh, op zolder heeft staan. En elke week mogen we weer een doos mogen we bewonderen en uitzoeken wat voor leuke plaatjes we voor u kunnen draaien. En de volgende artiest is Louis Davids. U kent hem natuurlijk als de De openingsplaat, herkenningsplaat. Daar we altijd mee beginnen met weet je nog wel houtje. Louis Davids, pseudoniem van Simon Davids. Hij is geboren was geboren in Rotterdam op 19 december 1883. En overleden in Amsterdam op 1 juli 1939. Was een Nederlandse acteur, cabaretier, zanger en revueartiest. Hij staat bekend als een van de grootste namen van het Nederlandse kleinkunst. En u hoort hem nu hele toepasselijke plaat. Zandvoort nummer 2. Waarom niet nummer 1? Ik heb geen idee. Iedere jaar als het zonnetje weer lag krijgen we de kriebel in ons bloed. Het zal aan werken, willen ons versterken. Britse zeewit is daarvoor nodig. Vragen Amsterdam waar ik zomer heen gaat, Hij antwoordt met het land het zijn gemaakt. Yeah. We wil alleen naar Zandvoort, Zandvoort bij de zee. De adel van ons land, de brave vrienden En Kattenburg en Uilenburg ligt door elkaar in Stam. Ga jij maar naar Monte Carlo, de ik doe niet mee. Ik wil alleen naar Zandvoort, samen Zandvoort bij de zee. Dan voor hicht, vol poëzie, als een paar lichten aan de deel. De bananen schillen, werkelijk een idylle, en de zwemstel uit de rude brie. Opgestrookte kousjes en katoosjes extra fijn. kijk hoe democratisch we daar zijn. I want to go to Marge, Marge, just do it to me. I love to lay and eat and catch a market free and play a ring of roses with the shigsies in the sea. You can have your Monte Carlo. Dix still and the row I want to go to Market, where the black eyes twinkles grow. Nou and how allemaal even flink meezingen dat de muren scheuren en kraken. Ik ga alleen naar vijf. Voor de de adel van ons land, de brave zitten stout. En Kattenburg al en alle zitten op haar gestaan. Kai, ei, mannen en monte Carlo, ik zie en ik doe niets mee. Ik rust alleen naar het land, hoort de zon en dan komt er bij de zee. Zet de bloemetjes maar eens buiten, zet je zorgen aan de kant, leer een vrolijk liedje fluiten, levens in lui lekker lang. Zet de bloemetjes maar eens buiten, gun jezelf een beetje pret. Geen geknies, geen gezeur, op maar open de deur en de bloemetjes buiten gezet. De mensen, ze klagen, ze kniezen, ze vragen en spreken alleen over narigheid. Zijn hotel de botel van een vliegende schotel en voeren hierover een heftige strijd. Wat weten wij kleinen van al die geheimen? Daarvoor zijn wij toch veel te dom. Ik geef deze raad, mensen maak je niet kwaad, maar lach er maar liever eens om. Zet de bloemetjes maar eens buiten, zet je zorgen aan de kant. Leer een vrolijk liedje fluiten, levens eens in land. Zet de bloemetjes maar buiten, gun jezelf een beetje pret. Geen geknies, geen gezeur, schop maar open de deur en de bloemetjes buiten gezet. We krijgen heel netjes belastingbiljetjes, een heffing ineens of een dwangbevel. En vaak als beloning dan ook nog inwoning, dat maakt dan je leven zo vaak tot een hel. Daarom niet verzagen, gewoon maar verdragen, eens zal het wel beter weer gaan. Ik blijf bij mijn raad, mensen, maak je niet kwaad, maar trek je geen fluit ervan af. Zet de bloemetjes maar eens buiten, gun je zelf een beetje pruik. Geen geknies, geen gezeur, schop maar open de deur en de bloemetjes buiten gezet. Is Sylvain Poons, geboren in Amsterdam op 21 februari 1896 en aldaar overleden op 26 november 1985, was een Nederlandse toneelspeler en zanger. En u hoort hem nu, Sylvain Poons, met Waar zijn de jaren gebleven? Waar zijn de jaren gebleven van rode en witte radijs? De jaren van Goge de wereld was toen paradijs, waar zijn de jaren gebleven? Van jantjes en van bleke bed. De wereld van hoge mosolie, die zonderste boven gezet. Het is allemaal anders dan vroeger De tijd gaat zo akelig vlug Refuus om te gieren, zie koetsieren Die wereld komt nooit weer terug Ach, waar zijn de jaren gebleven Van rode en witte reis. De, de jaren van me en de wereld was toen paradijs, waar zijn de jaren gebleven, van Jantjes en van bed De wereld van Goochem en is ondersteboven gezet. De gaslichtjes die zijn verdwenen, de markten verloren hun gein. Een waterlooppleintje loopt ook op zijn eindje, zal nooit meer als toen kunnen zijn. De jaren gebleven van Jantjes en van bleke bed. De wereld van Goochemusolie is onderste boven gezet. Come <laughs> on.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 Ik weet waaraan je denkt, Marjoleine, aan die man met dat nobele gezicht, zijn lij is schoner dan de mijne, allicht. Allicht. Allicht. Allicht. Allicht. allicht, allicht. Maar denk eens aan al die wichtjes die je bij hem krijgen zou, allemaal nobele gezichtjes, niks voor jou, niks voor jou.